9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Straks zit het NOS Radio 1-journaal. Veel boosheid bij middelbare scholen over een brief van staatssecretaris Dekker. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De verkeerscontroles van de afgelopen maanden op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk waren bedoeld om criminelen op te pakken, zegt de politie. Uiteindelijk hebben we negen auto's die in Nederland gestolen zijn, hebben we met die controle hebben we kunnen onderscheppen. Uh, en daarnaast uh, zat er ook iemand ertussen die nog uh, een ton belastingsschuld uh, had. En die hebben we overgedragen aan de Belastingdienst. De controles waren vaak in de spits en wekten ergernis bij automobilisten. Ze veroorzaakten ook files, doordat mensen op de rem trapten als ze camera's van de politie zagen. Tijdens de 30 controles op de A13 werden een paar honderd criminelen opgepakt, zegt de politie. Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil dat Joden die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen, hun geld met rente terugkrijgen. Dat zei hij in het KRO-programma Oog in Oog. Amsterdamse Joden die door de Duitsers hun huis werden uitgezet en die in concentratiekampen zaten of waren ondergedoken, kregen na de oorlog boetes voor het niet betalen van de erfpacht. Van der Laan noemt dat zeer beroerd.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 En er liggen er uh, nog zo'n 35 op dit moment in het ziekenhuis daar. Bij een ongeluk met een nachttrein in Thailand zijn zeker 30 mensen gewond geraakt, vooral toeristen. De trein was op weg van de hoofdstad Bangkok naar Chiang Mai in het noorden van Thailand. Op zo'n 200 kilometer van Chiang Mai ontspoorden zeven van de tien wagons. Volgens de thaise autoriteit is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan de rails. Het bisdom Haarlem-Amsterdam is van plan om het bischoppelijk paleis in Haarlem te verkopen aan een hotelketen. Volgens het Haarlems Dagblad is dat nodig omdat het bisdom financiële problemen heeft. Het is de bedoeling dat het pand in de Haarlemse binnenstad wordt verbouwd tot een luxe hotel met 65 kamers. Een Punt gaat in een van de bijgebouwen van de Sint-Bavo-kathedraal wonen. Chipmachinebouwer ASML denkt dit jaar meer omzet te draaien dan eerder verwacht. Dat komt door de stijgende vraag van geheugenchips voor smartphones en tablets. ASML is de grootste bouwer van geavanceerde chipmachines ter wereld. Het bedrijf levert onder meer aan Intel en Samsung. ASML verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op 5 miljard euro. Vorig jaar was de omzet nog 4,7 miljard.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 Wijnald bij de ANWB, liever niet via de A58? Niet naar Vlissingen, want de weg blijft daar tot het uh, middaguur dicht bij Rilland... door een gekantelde vrachtwagen. Ze zijn druk bezig met het opruimen van de rommel die dat heeft veroorzaakt. Staat 3 uh, kilometer Fiede, dat is een lokale omleiding. In het noorden van het land is de A32, Leeuwarden richting Heerenveen... dicht tussen Weerden en Grau, en dat komt door een ongeluk. Felix Meurders belde, belde vroeger altijd met de pastoor van Alpe op het moment dat het peloton daar naartoe ging. Nou, de tijden zijn veranderd. Joop Zoetemelk zit ook al lang niet meer op een fiets. Maar we spreken nu met een politieman die op Alpe zijn werk doet. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen, zonder zorgen over kosten...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 Bert van Sloten. komt zo uitleggen over de controles op de A13 recentelijk. U weet wel, die controles waar die files door ontstonden. De politie wilde boeven pakken. We gaan ze zo eens eventjes bellen. Niet die boeven, maar wel de politie. Amsterdam baalt van de manier waarop met overlevenden van de Holocaust is omgegaan. Joden die terugkeerden uit concentratiekampen moesten boetes voor achterstallig erfpacht betalen. Ten onrechte, vindt burgemeester Van der Laan. Iedere cent die in onze zak zou branden omdat we daar kil geweest zouden zijn... of bureaucratisch, die dingen terug. terug te betalen. Dat zei Van der Laan gisteravond in het televisieprogramma Oog in Oog. Nou, samen met alle wethouders en alle gemeenteraadsleden... vind ik dat met de ogen van nu een beroerde zaak. Dus toen dit naar boven kwam, toen schrokken wij ons allemaal een hoedje. Ja. En daarmee Ook hebben we met, meteen gezegd... Hier moet onderste boven bovenkomen, niet alleen voor de erfpachtzaken... Ja. maar ook voor wat er misschien gebeurd is met andere dingen zoals gas en licht. En alle dingen die de gemeente leverde en waarvoor voor de gemeente geld vroeg... om dat recht te zetten. Jekiel Sauer is voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met de opmerking van de burgemeester? En ja, wij zijn hem zeer erkentelijk uh, voor zijn opmerking die hij nu opnieuw maakt. Want we hebben in april natuurlijk ook al van hem een, een eenzelfde uitspraak gehoord... ...en wij weten dat hij op het dossier zit. Ja, dat betekent dat hij op het dossier zit... ...maar dat betekent dat hij twee keer dezelfde opmerking maakt eigenlijk... ...maar moeten er ook daden geleverd worden? Ik weet niet of hij exact twee keer dezelfde opmerking heeft gemaakt... ...misschien als het dit keer iets specifieker, dat weet ik niet... ...maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is inderdaad dat wij van de kwestie op de hoogte zijn. We hebben ook contact gehad met de burgemeester van der Laden... ...we hebben een oproep gedaan om met hem te zitten en even te bespreken... ...hoe we dat dan zouden moeten aanpakken en wat er allemaal onder zou moeten vallen... Ja, wat je... Qua onderzoek, zodat we dat inderdaad achter ons kunnen laten. En, ja. ja, want je moet inderdaad eerst in kaart hebben van... Uh, waar gaat het allemaal over? wat Weten we exact uh, over welke gevallen, welke mensen met name het gaat? Uh, voor wat betreft de erfpachtkwestie... Um, is er dus een dossier uh, gevonden door Charlotte van den Berg... een student die aan het werk was, uh, het digitaliseren van dat dossier... Uh, redelijk inzichtelijk, in ieder geval die documenten die ze gezien heeft... wat daar uh, wel en niet gebeurd is. Ik wil daar ook eens bij opmerken dat er bijzonder en interessant is. En eigenlijk onbegrijpelijk is dat... er uh, dus Joodse mensen uit het kamp terugkwamen. Die hadden daar bijvoorbeeld sinds 1942 gezeten. Uh, drie jaar in kamp. En die komen in 1945 uh, 46, 46, terug. Um, en dan was er een boete. Die lag op ze te wachten voor de erfpacht. En de Joodse mensen die dus terugkwamen hebben die erfpacht keurig betaald. Maar de boete, daar is discussie over geweest... En daar heeft toen de gemeente Amsterdam van gezegd... we halveren de boetes voor die mensen die kunnen bewijzen... dat ze inderdaad niet in de gelegenheid waren om dat te betalen. Maar je moet je dus voorstellen dat er drie, drie jaar mensen... uit hun land verdreven waren, terugkomen. En dan alleen over de boete de discussie gaat. Dat, dat, en nu wordt er op die boete wordt er dus de nadruk gelegd. Maar het, het totale verhaal is natuurlijk ook heel apart. Ja, precies. er nee, goed ook nog mensen die uh, hun huis bijna niet meer in konden... omdat er anderen ook weer woonden. Ja, daar is wel... een boek over verschenen ja. rechtsherstel. Tweede Wereldoorlog. Dat heeft vaak tot het begin, of midden jaren 50 geduurd. totdat dat opgelost was. Ja. Is het belangrijk om dat hoofdstuk um, eigenlijk nu af te sluiten? Nou, ik ben zelf in een de derde generatie. Mijn ouders zijn uit 1946 en 1950. Um, en uh, nou, ik ben daarna. En het, het zou goed zijn. we hebben nu tien jaar geleden. hebben inderdaad. dat hoofdstuk met de overheid afgesloten. Dus met de uh, landelijke overheid. En de lokale overheden zijn daar buiten gebleven. En dat zou fijn zijn, inderdaad, voor onze generatie om dat. Af te wikkelen, af te ronden. Ook één voor onze generatie, als, omdat dat een deel van het werk is wat we moeten doen. en ons beter bezig kunnen houden met toekomstige dingen. en bouwen van gezinnen, goed werken, carrières en zo. En maar ook omdat natuurlijk, en dat is echt het, het, het, het, het, het, het trieste natuurlijk van het Vals, dat de mensen die dit overkomen is, het natuurlijk steeds minder worden in aantal. Precies, en daarom is het goed om het ja, ja, af te sluiten. Die Zaken wordt natuurlijk steeds minder. En wat er nou gebeurt is, het leeft toch altijd net iets meer... als je het ook echt hebt meegemaakt. Begrijp ik. Ik dank u wel, uh, meneer Marcus, voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Bedankt. Fijne dag allemaal. Dag. Schooldirecteuren die zijn niet blij met een brief die verstuurd is... door staatssecretaris Dekker. Hij heeft hem afgelopen maandag op de post gedaan. En daarin staat dat scholen 1040 uren les moeten geven per jaar. Terwijl juist die 1040 uren norm nog steeds ter discussie staat. Want de scholen zeggen dat ze maar zo'n 1000 uren les kunnen geven. Gaan we over praten met de voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slachten. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent verrast door uh, de brief van Dekker. Maar uh, er is toch nooit een besluit genomen in de politiek... dat het minder zou worden dan 1040? Uh, jawel, we hebben de afgelopen drie jaar uh, gewerkt met een uh, norm van duizend uur tot grote tevredenheid van uh, uh, Tweede Kamer, uh, ministerie en ouders en scholen. Er is weliswaar, heel onverwacht, anderhalf jaar geleden een motie van de PVV aangenomen... die pleit om weer terug te gaan naar 1040. Ja. Maar de gesprekken die we eigenlijk gevoerd hebben... ook de tekst in het regeerakkoord, de motie van Paul van Menen van D66... hebben ons eigenlijk toch wel in de overtuiging gelaten... dat we op die norm van 1000 zouden blijven. Dat we daaruit zouden komen, dat we voor maatwerk zouden zorgen... Dus ja, we waren wel een beetje verrast, ook door het moment... Hè, midden, in, uh, nou, ja, uh, midden in de schoolvakantie. Nou ja, midden in de schoolvakantie kunt zich lekker voorbereiden op het, uh, op het volgende uh, jaar, toch? Ja, maar de voorbereidingen gebeuren wel iets eerder dan in de vakantie. Hè. Als de docenten en de schoolleiders straks terugkomen... Uh, en dan uh, wel 1040 zouden moeten gaan plannen, wat we eigenlijk ook niet verwachten... en wat ook niet in de lijn was uh, van ja, de gesprekken die we de afgelopen periode gevoerd hebben. Maar dus het is, heeft ons verrast. Ja, is het dan zo moeilijk om 40 uur extra uh, les te geven? Als dat echt zou moeten, ja zeker. Hè. In de eerste plaats gaat dat heel veel geld kosten, honderden miljoenen. Uh, dat hebben scholen niet. Uh, het kost natuurlijk ook aanpassing van je rooster. Ja, maar uh, Legt u nog eventjes uit, voor mensen die niet uh, dagelijks met het onderwijs te maken hebben. Uh, van waarom kost dat dan honderden miljoenen extra? Die mensen worden toch allemaal gewoon betaald? Jawel, maar je moet dus uh, docenten benoemen op basis van het uren wat je moet geven. Een docent geeft zo tussen de 3, 24, zo'n 25 uur les in de week. Als je 40 uur voor alle leerlingen meer moet geven, moet je dus een groot aantal extra docenten benoemen. Dat kost heel veel geld, nog afgezien van uh, het rooster... Uh, waar je dat op moet instellen. Nee, dat gaat echt heel veel uh, opleveren, heel veel gedoe opleveren. Ja, maar die docenten zijn toch überhaupt vast, uh, vast in dienst? Uh, of, of hebben ze zoveel vakantie dan? Zeker, nee, maar je neemt docenten aan voor het aantal uren. Heel veel docenten hebben natuurlijk ook parttime uh, jobs... Uh, en een school, ja, die zal nooit meer uh, docenten aannemen dan die uh, bekostigd krijgt. En dat nee. luistert heel nauw. Dus 40 uur meer lesgeven, uh, dat gaat echt uh, heel veel miljoenen extra uh, geld kosten. Maar wat nu? Want de staatssecretaris wil het dus wel. U zegt van nou, het, het ja. is bijna onmogelijk. Um, hoe, hoe komt u hieruit? Nou, ik ga er ook vanuit dat uh, we straks in overleg uh, de afspraken die gemaakt zijn en ook uh, kijken naar de tekst in het regeerakkoord uh, met uh, de staatssecretaris eruit komen, uh, dat we goede afspraken maken over uh, maatwerk, over duizend uur, over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is ook het streven wat we in het onderwijsakkoord uh, voorstaan. En uh, nou, wij zouden gerustgesteld zijn uh, als we ook zo'n bericht krijgen. Ja, dan maar dan? goed, de toon in de, in de brief is een andere. Hè? En uh, als u dan vast blijft houden aan die duizend uh, uur, ja, dan loopt u volgens mij het risico te krijgen van een boete van de inspectie. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Nogmaals, gezien het voortreact, u moet dit ook zien als een signaal. Zo van wij willen doorgaan met het gesprek, het goede gesprek wat we gestart zijn. Uh, scholen kunnen dit niet. He, die kunnen niet ineens nu 1040 uur gaan geven. Daar rekenen ze ook niet op. Uh, dus dit is misschien een, ja, een formeel standpunt. Maar we hopen op basis van het regeerakkoord en van de motie tot goede afspraken te komen. Als we dat signaal krijgen, is ook denk ik de kou uit de lucht. Meneer Slachter, wij wachten met u op het signaal. Dank ja, u wel voor het gesprek. Oké, graag gedaan. De Tour. In de Tour de Frans staat elke dag Nederlands blauw op straat... tussen de Franse politiemensen. Frank de Loof is een van die blauwe mannen. Hij maakt onderdeel uit van de omvangrijke politiemacht... die de ronde omringt. Op Alp US zijn inmiddels twee extra Nederlandse agenten geposteerd... voor de etap van komende donderdag. Jeroen Vilaert was op pad met de Loof en hij zag hem bezig... in actie bij de finish in GAP. De Franse politieman tussen allemaal Franse gendarmes, ditmaal op een finish in GAP. Staat vrij prominent vooraan, Frank de Loo. Ja, dat klopt. Met het uh, team wat in de Tour de France zit van de Franse politie, waar ik deel van uitmaak, daar staan wij vooraan om uh, de zaak samen met uh, de lokale politie te regelen. En onze chefs die zijn hier al van tevoren en die regelen dat allemaal. En wij nemen er een prominente plaats in om daarbij te weten hoe het werkt. Gewend genoeg aan de surveillance op de motor ja. met standplaats Waalwijk. Dan is dit toch even iets heel anders, hè? He? Ja, met ja. motoren die om je heen vliegen. Ja, extraordinair avontuur. Zometeen de finish, ja. de chaos. Ja, dat is twee minuten. Hij haalt zijn schouders op, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, dus twee minuten, een minuten. fluitjes en een hoop gedoe, en uh, dan zijn de renners er en dan is het over. Wij uh, starten morgens vroeg, Wij sluiten aan uh, bij de reclamekaravan. maken daar een praatje, we alles goed gehad met uh, de deelnemers van de reclamekaravan. Dan gaan we even naar het op toe. Daar, uh, daar staat onze auto vlakbij. van daaruit sluiten wij aan bij de karavaan. En dan rijden we met de caravaan mee tot aan de finish. En dan zijn we eerder als de renners binnen. Auto wegzetten en terug naar de finish en daar ons werk doen. En bij de reclamecaravan ligt onze hoofdtaak. Dat is het belangrijkste. En dan komt de gele trui binnen. En andermaal gebeurt dat achter de rug van de Nederlander. Ja, klopt. Ik heb daar ook niks te zoeken. Die komen toch wel binnen. We moeten op de andere kant letten. Dat is belangrijker. Namelijk wat er op die gele trui afstormt. Inderdaad, ja. De journalisten die erachteraan vliegen. En we zorgen dat ze die kant op gaan en niet de andere kant oplopen. Het moeilijkste moment, deze tour, of de gekste ervaring? De gekste ervaring, ja, rare ervaringen met het publiek langs de kant van de reclamecaravan. Dat volwassen mensen kinderen opzij duwen en uh, met de voet bovenop een zakje snoep gaan staan om te verhinderen dat de kind dat pakt. Een beetje, ja, vind ik een beetje morbide. Zelfs kleine kinderen krijgen een sweep omdat ze een zakje snoep willen pakken. Ja, dat gaat er bij mij niet in. Dat vind ik een beetje, ja, lastig. Dat vind ik eigenlijk wel het meest frappante wat ik heb meegemaakt. Dus... Johan, We moeten dan opzij voor een renner die naar het podium moet. En we staan vlak bij de antidopage, bij de dopingbus. Dat behoort niet tot de taken. Nee, nee, nee. Op ja. dopingjagen? Nee, nee, nee. Is niet aan ons. Ik denk dat dat meer aan de ASO ligt en aan de UCI. En uiteraard aan de journalisten om daar de info over te vergaren. Ja, dat is hun taak, niet onze. Maar dan een van de zij-items van de tour voortdurende reeks inbraken in de volgauto's van die journalisten. Ja, dat is voor de lokale politie en de ASO die moet zorgen dat de plaatsen waar de journalisten hun voertuigen zetten, dat daar dan voldoende security rond loopt. En dat is niet aan ons. Maar jeuken de handen niet om boeven te gaan vangen? Ja, maar ja, dat zijn uh, lokale incidenten, ja, daar kun je geen vinger achter krijgen, denk ik. Het is een reeks. Ja, het is een reeks, maar het zijn wel incidenten die lokaal plaatsvinden. Honderden kilometers van elkaar verwijderd. Ja, om daar onderzoek naar te doen, dat vergt nogal wat eh, energie, denk ik. Wat kan een surveillant op de Franse finish hiermee in Nederland? Ik denk dat het een beetje chaotischer is dan bij ons. Ja. En bij ons denk ik dat het wat minder gotisch is, of het wat strakker. Ja, Misschien wel. komt het nog van pas bij een nieuwe tourstart in Nederland. Wie zal het zeggen? Ik ben benieuwd. Ja. Gaat gebeuren, he, Utrecht. Ja. We gaan meemaken. Goed, dat is de Toerstart Wijnand, uh, waar staat de file? Ja, dat weten we eigenlijk wel, hè? de A58. Ja, richting Vlissingen. Dat staat bij Rilland, 4 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De opruimen gaat nog wel even duren. Je wordt daar lokaal omgeleid. En de A32, Leeuwarden richting Heerenveen. Die weg is dicht tussen Verdum en Reduzem. En dat komt door een ongeluk. Daftpunk begint al. Gewoon ongevraagd. Cat Lucky, de mannen met de helmpjes op.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 We nou, beginnen is aan het elektronische gedeelte. Tijd voor het volgende onderwerp. Dat Punk was dat. Premier Mark Rutte maakt een achtdaags werkbezoek. Doet hij voor het eerst naar de Nederlandse antillen. Althans de voormalige antillen moet ik zeggen. Met in zijn kielzog een grote handelsdelegatie. Correspondent Dick Draaier volgt Rutte tijdens zijn eerste twee dagen op Curaçao. Het is waar dat er een bedrijfslevendelegatie meekomt. Dat past voor mij ook in de nieuwe definitie van de relatie tussen... De landen in het Koninkrijk, er is natuurlijk altijd heel veel discussie geweest over staatkundige verhoudingen. Die hebben we met elkaar beslecht op 10 oktober 2010. En er is nu een unieke kans naar mijn overtuiging. Nu al die energie die daarin ging zitten niet meer nodig is. En de staatkundige verhoudingen duidelijk zijn om die energie te steken in, als ik het heel plat mag zeggen, samen heel veel geld verdienen. Deze 30 seconden op de openingspersconferentie in Willemstad vatten het bezoek van de Nederlandse premier aan Curaçao goed samen. De geldstroom, zoals de eilanden die vroeger kenden, is in ieder geval verbaal drooggelegd. Er gaat geen euro meer naar de Antillen. In plaats daarvan wil de Nederlandse regering met Curaçao handel gaan drijven. Voor de VVD-premier mag deze liberale doctrine gesneden koek zijn. Voor veel curaçao is dat nog even wennen. Immers, Nederland is altijd te hulp geschoten. Een inwoner van de wijk Fleur de Marie, waar Rutte met zijn delegatie wordt rondgeleid, denkt dat dat nog steeds zo is en ook zo hoort. Voor mij is het prachtig, hoor. En ik vind de meneer-premier een erg leuke man. En ik hoop dat hij de meer mooier maakt. De huizen goed in elkaar zetten. Nou heeft de premier ook gezegd... eigenlijk wil Nederland geen geld meer geven aan Curaçao. Nee, we blijven toch bij Nederland... en we krijgen van Nederland. Fleur de Marie zal beter worden... als de premier... meer geld geeft. Hoor. Rutte en zijn delegatie... is niet gekomen om Curaçao te betuttelen. Maar... Natuurlijk praten we ook over zaken die wij allebei van belang vinden. Inderdaad, de zaken van goed bestuur, gezonde overheidsfinanciën. Ik ben heel blij dat uh, het kabinet Asjes de lijn voortzet. Er is nog heel veel te doen. En het is, lijkt mij van groot belang uh, om ook weer in de toekomst investeringsmogelijkheden te hebben. Een ander issue al jarenlang is de vervuiling door de Isla-raffinaderij. Volgens de premier ligt de milieuproblematiek en giftige uitstoot... ook op het bordje van Curaçao zelf. Ook daar vind ik wel heel rol vast moeten zijn. En sinds 10 oktober 2010 zijn we zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Dus dit is echt een zaak van het land Curaçao. En zou ik het ook echt terugvallen vinden in oude staatkundige verhoudingen... als ik nu als een soort toewan vanuit Den Haag daar een mening over ga hebben. Het bezoek moet toch vooral positief blijven. Dat wordt pijnlijk duidelijk als tijdens de rondvaart door de Annabai... grote hoeveelheden giftige zwavelrook door de isla wordt uitgestoten. Net op het moment dat ik een interview met de premier heb... De persoonlijke adviseur van Rutte grijpt in en maakt duidelijk dat het beeld van die rook en zijn premier niet bedoeld is voor het 8 uur journaal. Wijven dat we hier weer uit zijn eh maar... bijna nou weg, we sowieso een boel wind. Ja, maar dan heb je weer de ja, die... Die... Die... Die... die. Die doldoen nou juist niet. Camera met je die kant op Nee, we wachten even tot u er weg. is. zijn wel opstarten denk Ze zijn bezig met de opstarten op dit moment, Maar dit is gewoon zwaavel wat er nog gegooid De doelstelling om vooral een positieve boodschap uit te dragen lijkt desondanks gelukt. Tijdens Tijdens Zijn tour door de haven werd op verschillende werven het werk neergelegd... stroomde kantoren leeg en werd de premier als een vorst begroet. Vandaag vertrekt de voltallige delegatie naar Bonaire. Daarna bezoekt de premier Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius En zondag is Rutte weer terug in Nederland. En wat er wel mag worden uitgezonden vanavond in het 8 uur journaal van woordvoerder, Henk Brons was dat trouwens, dat moet u dan maar even bekijken. Tijdens het 8 uur journaal Dik Draai maakte deze radioreportage. Verkeerscontroles van de afgelopen maanden op de A13, die waren bedoeld om criminelen op te pakken, dat zegt de politie nu. Tijdens de 30 controles op de snelweg tussen Rotterdam en Rijswijk zijn een paar honderd mensen opgepakt. Frans Zuiderhoek is woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Op zoek naar criminelen, naar welke criminelen? Wij hebben kentekenleesapparatuur uh, waarin uh, kenteken staan van uh, mensen die uh, gesignaleerd staan. Uh, aan de hand van de kenteken kunnen we dat uh, achterhalen. Maar ook uh, auto's die gesignaleerd staan omdat ze of uh, zijn uitgevoerd en niet meer in Nederland uh, rond mogen rijden. Tot en met uh, gestolen auto's. Het is niet zo dat u op zoek was naar bijvoorbeeld een bepaald soort binden. Nee, we hebben dat systeem gevuld met uh, alle kentekens die gesignaleerd staan in, uh, in opsporingssystemen. En dan uh, geven we daar opvolging aan op het moment dat wij een hit krijgen van zo'n uh, zo gesignaleerd kenteken. En dan wordt die betreffende auto aan de kant gezet. Dan wordt er gekeken of die signalering nog van kracht is, uh, of voor die auto of voor die persoon. En dan ja. gaan wij handelen. Ja, Nou zijn er een paar honderd mensen opgepakt. Waar zijn die allemaal voor uh, opgepakt? Eén uh, bestuurder die uh, stond nog gesignaleerd voor een uh, belastingschuld van 100.000 uh, euro. Oh. En uh, uiteindelijk uh, zijn er negen gestolen auto's die in Nederland zijn gestolen zijn uh, daarbij uh, aangetroffen. Ja, en, en de kleinere, uh, dat, dat waren gewoon de kleine verkeersboetes of zo? Dat, dat kunnen kleine verkeersboetes zijn of uh, kentekens die uh, niet meer op de Nederlandse weg uh, rond mogen rijden. Ja. Het heeft eventjes geduurd, maar dan komt dus de aap uit de mouw. Nu uh, vertelt u het hele verhaal. Maar het heeft wel voor heel veel uh, onrust gezorgd... Uh, al die uh, controles en vooral voor ergernis bij automobilisten. Waarom geeft u nu pas openheid? Ja, omdat uh, als je dat van tevoren aankondigt. dan, uh, dan zullen die criminelen een andere weg volgen. Dus uh, wij willen dat. Uh, nou, ik snap wel dat, ja. dat van, van tevoren aankondigen. dat snap ik, maar op een gegeven moment was het uh, elk moment raak. Van die 30 controles uh, zijn er uh, ruim, 300, uh, sorry, ruim 350 uh, auto's uh, uh, gesignaleerd met een, uh, met een gesignaleerd uh, kenteken. En daar hebben wij opvolging aan gegeven. Ja, en ja, dat is, zeg maar, in het afgelopen half jaar heeft dat plaatsgevonden. Ja, neem, ik bedoel, uh, die files die ontstonden, de ergernis uh, ontstond. En uh, nou, het is nu, denk ik, 1, twee weken geleden. Uh, u had het ook wel wat eerder kunnen zeggen. Ja, nee, maar we hadden moeten voorkomen dat die ergernis uh, zou zijn ontstaan. En uh, dat is die donderdagavond, is dat, uh, is dat niet uh, gelukt. Wij zijn toen niet uh, tijdig uh, weggegaan, dat hebben we toen ook uh, aangegeven. En, uh, maar als je dan uh, die ergernis uh, veroorzaakt, dan zou je openheid van zaken moeten geven. Ja. En dat hebben we richting AD, uh, hebben we dat uh, vrijdag uh, gedaan. En uh, de, de A13, dat was de enige weg, of krijgen we nog meer wegen? Uh, of waren er ook nog meer wegen waarop gecontroleerd is? Nee, die A13 was een specifieke project uh, waar okay. we dit hebben uitgeprobeerd, met name ook in de, in de spits, omdat onze ervaring is dat uh, dit soort kentekens uh, zich ook vooral in de spits uh, begeven. Ja, Kennelijk kan... om in de mazzon te gaan. Ja, maar het kan dus herhaald worden, begrijp ik. Ja, maar alleen we moeten ons nu beraden hoe wij dat uh, anders in moeten richten zonder dat het oververkeer daar hinder van heeft. Namens alle automobilisten denk ik dat ik wel mag zeggen dat, ik, uh, dat men het daarmee eens is. Meneer Zuiderhoek, dank u wel. Graag gedaan. Ja. Dat mag toch wel, Wouter? Stok, ja, het, is... ik ben helemaal voor. Ja. <laughs> Wouter is binnengekomen, Wouter Keurbezoek. Wouter, uh, direct goedemorgen Nederland. Waar ga jij het over hebben? Ja, die gestolen schilderijen van de, kin, van de kunststal... die zijn ja. waarschijnlijk verbrand. Dat horen we al de hele ochtend bij jullie. Nou schijnt dat wel vaker te gebeuren met geroofde kunst. Oh. Als het niet verkocht kan worden, dan wordt het vernietigd. En dat vertelt straks bij ons het voormalige hoofdbeveiliging... van het Rijksmuseum, dus die kan het weten. En we hebben een gast, de voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid. Marlies Veldhuizen van Zanten is de gast. En zij kijkt voor het eerst, na ruim een jaar... terug op die turbulente periode en in de politiekvaring. En een mooi moment met het zorgakkoord Zeker. enzovoort. Goed, dat kunt u allemaal beluisteren na half tien... bij Goedemorgen in Nederland, bij Wouters Maar voor het zover is... Dit is Radio 1. Luister naar Huiver, een samenvatting van het nieuws. Het NLH Journaal, Jan van der Putten. In het museum in België zijn vannacht tientallen kunstwerken gestolen. Waaronder een schilderij van de bekende Belgische schilder James Enzor. De totale waarde van de roof wordt geschat op 1,2 miljoen euro. De inbraak was in het Van Buren Museum in Urkel bij Brussel. Ook werken van Vlaamse schilders Breugel, De Jonge en Adriaan Brouwer... en een doek van de Nederlandse schilder Kees van Dongen zijn verdwenen. Onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zijn erin geslaagd om vast te stellen dat een bijzonder kankergen ook daadwerkelijk borstkanker veroorzaakt. Volgens onderzoekers is de nieuwe test belangrijk voor het nemen van beslissingen over controles. En bij een ongeluk met een nachttrein in Thailand zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vooral toeristen. De trein was op weg van de hoofdstad Bangkok naar Chiang Mai in het noorden van Thailand. Volgens de Thaise autoriteit is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan de rails. En dat zijn de hoofdpunten. Weerland waren bij de ANWB met weer nieuwe files. Ja, op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, want daar is helaas een ongeluk gebeurd bij Nijkerk. Het veroorzaakt file vanaf knoopend Hoevenlaken. 5 kilometer. Bij Nijkerk is de linkerrijstrook dicht. De A32, Leeuwarden richting Heerenveen, is dicht tussen Wirdem en Grou na een ongeluk. En de A58 richting Vlissingen blijft voorlopig afgesloten bij Rilland na een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt er omgeleid via de af- en oprit. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Geroofde kunst wordt wel vaker vernietigd. De meest opvallende staatssecretaris uit het vorige kabinet... Rutte, Marlies Veldhuizen van Zanten... blikt voor het eerst terug op die roerige jaren. Ribbelstroken op Vlaamse fietspaden zorgen voor politieke discussie... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Jetmok is de hele week in Rijnwouden. Waar de ondernemer vreest dat de gemeentelijke herindeling... voor nog meer regeldruk gaat zorgen... En u kunt mij volgen op Twitter, at W.Kurpershoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. De, gest uh, de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam... zouden in Roemenië door de moeder van een van de verdachten zijn verbrand. Volgens Ton Kremers, voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum... gebeurt dit wel vaker. Meneer Kremers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u wat voorbeelden geven? Nou, een heel bekend voorbeeld is, en uh, dat was ook een moeder die een, een zoon wilde beschermen. Uh, dat is het verhaal van uh, meneer Stefan Breitwieser. Dat speelde zich af aan het begin van deze eeuw. De man heeft uh, eind uh, vorige eeuw zes jaar lang uh, lopen steden uit allerlei musea uh, in uh, West-Europa. Uh, niet om te verkopen, maar om een eigen museumje in te richten uh, in zijn uh, jongenskamertje bij uh, zijn moeder. En toen hij gearresteerd werd, op hete daad werd uh, betrapt... Heeft de moeder alle schilderijen en tekeningen die ze maar kon vernietigen, heeft ze vernietigd. En alle uh, toegepaste kunst, drie-dimensionale voorwerpen, heeft ze destijds in uh, het Rijn-Hornenkanaal uh, uh, gegooid. Dus daar is al een heel duidelijk eerder voorbeeld van geweest. Wat zegt het over het profiel van de gemiddelde schilderijrover? Uh, dat de moeder blijkbaar zo'n belangrijke rol speelt? Nou, Psychologische analyse bleek nou, niet vond, vond het wel belangrijk. Maar, maar uh, wat wel uh, uh, overduidelijk is, dat uh, kunstrovers en ik kan het niet voldoende benadrukken, over het algemeen kleine criminelen uh, zijn, geen uh, hoogwaardige professio professionele criminelen, dat uh, georganiseerde criminaliteit je niets mee uh, voldoen heeft. Men, men vertelt dat altijd graag, maar uh, mijn ervaring is uh, in de afgelopen 30 jaar dat het uh, eigenlijk altijd uh, kleine criminelen zijn. En met geen enkel besef van wat ze nou eigenlijk gestolen hebben? Of de echte nee, waarde daarvan dan? absoluut niet. Die, die Roemenen hebben lopen leuren met die uh, schilderijen. Het uh, komt uh, vaker voor dat ze er geen enkel verstand uh, uh, van hebben. Het zijn geen uh, kunstkenners. Er zijn zelfs voorbeelden dat men met reproducties uh, uh, de deur uitloopt... en de originele laat uh, hangen. Uh, het zijn absoluut geen uh, professionele, geen goed woord voor over. Het is overigens natuurlijk wel een... Een goede les voor iedereen die overweegt om schilderijen te gaan stelen. Dat je ze gewoon niet kwijtraakt en dat uiteindelijk ze misschien wel verbrand moeten worden bij je moeder in de kachel. Nou, ik zou iedereen die willen adviseren, doe het niet. Maar ik zou alle musea willen uh, duidelijk maken dat ze niet moeten denken dat wanneer uh, schilderijen gestolen worden, dat er een kans is dat ze ze terugvinden. Die kans is uiterst uh, gering en diefstal uh, leidt uh, meestal tot uh, definitief uh, verlies. Zegt u nu terugkijkend op uh, die hele diefstal dat uh, de grootste fout is geweest om die schilderijen in het zicht te hangen? Dat je van buiten kon zien dat die schilderijen er hingen? Nou, dat is niet de grootste fout geweest. De grootste fout is geweest dat ze ook makkelijk uh, te bereiken waren als je eenmaal kon inbreken. Dat je ze van buiten af kon zien is op zich niet zo erg, maar dan moet je wel zorgen dat je een uh, buitengevel hebt die niet zo makkelijk te doordringen is. Deze criminelen zijn aan de hand van een navigatiesysteem allerlei zeeën langs gegaan. En ze hebben echt voor de kunsthal gekozen, omdat zij uh, constateerden dat uh, de beveiliging van dat uh, gebouw uh, veel te klein was, veel te gering was. En ze waren eerder ook binnen geweest? Ze waren uh, meerdere keren in, uh, in, <coughs> in de kunsthal binnen geweest. Ook bij de buren trouwens, in het natuurhistorisch museum, maar daar vonden ze niks van een gading. Uh, zij uh, zijn echt afgegaan op de zwakte van de beveiliging van de kunsthal. Kan een beetje oplettende suppoost onmiddellijk het verschil zien... tussen een echte kunstliefhebber en een dief in speen? Absoluut niet. Dat wordt uh, de laatste tijd wel gesuggereerd. Maar dat is uh, uh, baardelijk en dons, dus dat is absoluut niet waar. Dus het is niet zo dat u uh, uh, instructies kunt geven van... let daarop en dan uh, weet je dat het niet in de haak is? Nou, het heeft over het algemeen wel zin natuurlijk, om mensen goed te observeren... en te zorgen dat je goede camerasystemen uh, hebt, dat schrikt ook af. En uh, mensen die geen interesse hebben voor de kunst... en alleen maar achter schilderijen kijken en deuren lopen te bekijken... dan zou je kunnen afvragen, wat zijn die van plan. Maar het is dan zeer de vraag nog of je daarmee die inbraak kan uh, voorkomen... wanneer het gebouw zo kwetsbaar is. Oké, okay, Tom Kremers, dank u wel. Voormalig hoofd van de uh, beveiliging van het Rijksmuseum was dat. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het aantal ouderen op het platteland neemt steeds toe en dat is slecht nieuws voor de krimpregio's. De vergrijzing treft vooral de zorgsector en de woningmarkt. En dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Levenomgeving. Frank van Dam, u bent onderzoeker bij dat Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Even naar de procenten kijken. Uh, hoeveel mensen zijn er op dit moment uh, bejaard in Nederland en wonen op het platteland en niet meer in de stad? Nou, het is in elk geval zo dat uh, tegenwoordig zo'n 16% van de Nederlandse bevolking is uh, 65 jaar of uh, ouder. Dus dat is 1 op de 6. En dat neemt toe tot uh, 2040 naar uh, 1 op de 4. Naar 25%. Dus dat, uh, dat betekent... dat. Op het platteland, op het platteland is, het nog wat, uh, is het nog iets anders. Daar is uh, gemiddeld al uh, gauw 20% van de bevolking uh, ouder dan 65. En dat... Uh, Gaat al gauw uh, in sommige, in, in vele plattelandsregio's, gaat dat uh, toe naar 1 uh, op de drie in kant... 2040. Ja, aan de ene kant komt het natuurlijk omdat we met z'n allen ouder worden, en aan de andere kant verlaten de jongeren massaal het platteland. Uh, dat komt uh, enerzijds doordat we allemaal ouder worden. Dat komt ook doordat uh, jongeren het uh, platteland verlaten en daar misschien niet meer uh, terugkomen. Maar dat komt vooral doordat het aantal uh, ouderen überhaupt uh, toeneemt en dat we nou te maken hebben met een. Uh omvangrijke babyboomgeneratie, dus de mensen die zijn geboren tussen 1945 zeg maar en 1960, die nu de pensioengerechtigde leeftijd uh, bereiken. Dat is een hele omvangrijke generatie. U heeft het Eigenlijk over. Het gaat om drie uh, miljoen mensen die uh, nu in Nederland wonen, die in die periode zijn geboren. U heeft het over negatieve gevolgen voor de zorgsector en de woningmarkt. Uh, wat zijn die gevolgen precies? Nou, voor de woningmarkt uh, bijvoorbeeld zie je dat. Uh, uh, ...ouderen eigenlijk uh, nauwelijks meer verhuizen. Ze willen niet meer verhuizen, ze willen daar blijven wonen waar ze, waar ze nu wonen. Dat is allemaal uh, prima. Maar dat betekent wel dat zeg maar uh, die ouderen een soort rem vormen op de doorstroming op die woningmarkt. En dat ze dat oudere woningen uh, zeg maar bezet houden of in, ieder geval in woningen wonen... ...die ook geschikt zouden kunnen zijn voor uh, bijvoorbeeld jonge gezinnen. Maar je zou verwachten dat die leegstand juist de doorstroming bevordert? er is nog geen sprake van leefstand, dat is het volgende verhaal. Op het moment dat die omvangrijke babyboom-generatie van nu geleidelijk komt te overlijden, en dat gaat over, nou zeg maar over 10, 15 jaar, gaat dat gebeuren, Dat betekent dat er heel veel uh, woningen vrijkomen, waarvan dan nog maar de vraag is of daar uh, voldoende vraag uh, voor is, met name op het uh, platteland of... Zeker in, in, in de regio's uh, aan de randen van Nederland. Het lijkt me een beetje een visuele cirkel. Dat op het moment uh, dat het platteland steeds meer vergrijst... dat het voor jongeren nog onaantrekkelijker wordt om te blijven. Of is er een doorbraak mogelijk? Wat zou je dan moeten doen? Nou, ik weet niet of dan het, uh, het platteland uh, onaantrekkelijk wordt om daar te blijven. Jongeren die zoeken een, uh, opleidingsmogelijkheden en werk in de, uh, in de steden. En dat kan leiden tot een, uh, tot een verhuizing uh, naar, naar de stad of naar de Randstad... Dus dat kan dan leiden tot een, een verhuizing weg van het platteland. Ja, dat bedoel ik. Dus dat het niet zeggen Dat die, leef, dat die leefstand, of die, uh, die verminderde druk op die woningmarkt... of zelfs een enorme ontspannen woningmarkt... dat dat uh, uh, onaantrekkelijk is voor, uh, voor jongere woningzoekenden. In tegendeel betekent dat uh, huizen goedkoper worden. Dus dat het makkelijker is om uh, op het platteland uh, uiteindelijk een woning uh, te kopen. Ja, maar je gaat toch niet een woning kopen... ergens op een plek waar je verder niet kunt uh, gaan werken? Nee, dat klopt. Dat, dat is waar. Maar uh, in eerste instantie uh, kijken we jongeren, die kijken uh, naar of ze uh, mogelijkheden hebben om te werken of, of een, uh, om een opleiding uh, te volgen. En vervolgens kunnen ze uh, kunnen ze besluiten van nou ik, om, dat, om dat te doen of om die mogelijkheden te hebben, verhuis ik uh, weg van het platteland. Maar veel jongeren blijven ook gewoon op het platteland wonen. Oké, okay, nou dank dus ik u wel. dat alle, dat alle uh, jongeren het platteland verlaten. Nee, Frank van Dam was dat van het Planbureau voor de Leefomgeving. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. NASA ontdekte deze week een nieuwe maan rond Neptunus. De veertiende maan is dat. Doorsnede amper 20 kilometer. Hoe groot moet zo'n stuk steen zijn voordat je het een maan mag noemen? Het antwoord komt van wetenschapsjournalist Govert Schilling. Ooit is er afgesproken dat als er iets om een ster heen beweegt, dan noemen we dat een planeet. En als er iets om een planeet heen draait, dan noemen we dat een maan. Nou, een paar jaar geleden bleek dat niet meer helemaal te werken... want toen is er ontdekt dat er veel meer kleine objecten om de zon draaien... die eigenlijk de term planeet niet verdienen. En zo is uh, bijvoorbeeld de planeet Pluto zijn planeetstatus kwijtgeraakt. Dat was nog een hele discussie. En diezelfde vraag kun je dus stellen over die manen. Want als je dan een rotsblok vindt van misschien 30 centimeter, is dat dan nog een maan? En in de ringen van Saturnus, daar blijken ook grote rotsblokken te zijn... die wel eens mini-maantjes genoemd worden en die tellen dan eigenlijk niet mee... Dus eerlijk gezegd is er nooit een duidelijke afspraak over gemaakt. Niemand weet precies waar de grens ligt. En het gaat ongetwijfeld nog eens een keer tot hele felle discussies in de wereld van de sterren kunnen leiden. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rijnwoude. <truimert> Jetmocht is de hele week in het Zuid-Hollandse Rijnwouden. Over een paar maanden houdt die gemeente namelijk op te bestaan. Door een gemeentelijke herindeling is dit de laatste zomer in en van Rijnwouden. Een garage in Rijnwouden, Ton van Elswijk. Je bent de eigenaar. Ja, dat klopt. Hoe gaat het met de zaken? Ja, top. Lekker druk in de eco's en alles. Zijn er twee jaar mee begonnen, dus dat loopt, loopt super. En nou, de garage staat vol. Alle mensen willen hun auto nog even laten checken voordat ze op vakantie gaan. Ja, dan is paniek, hè? want als ze we weggaan, dan moet alles tegelijk. In één keer. Um, ja, Ik sta hier vanwege de gemeentelijke herindeling. U bent ondernemer in En uh, Wat vindt u daar nou van? Dat uh, uw bedrijf nu nog in Rijnwoude staat... en over een paar maanden zonder dat te verhuizen in Alphen aan de Rijn. Ja, daar zijn we niet helemaal gelukkig mee. Zeker niet met de structuur die ze handhaven. En ook de, de onroerende zaakbelastingen die ze omhoog doen. De mensen langsturen die nooit geweest zijn. Als je contact zoekt zelf... Uh, krijg je eigenlijk niemand te pakken. We vroeger uh, liep je het gemeentehuis binnen en dan uh, kooien Piet en Jan en Klaas. En nu is het wel zo dat je, uh, als je iemand moet hebben... dan moet je eigenlijk het, uh, het werkschema van die meneer hebben. Want ze werken of twee dagen of drie dagen. Of binnen vijf weken zit er weer een ander op die functie. Dus het is toch wel een beetje lastig allemaal. Bent u dan vooral bang voor de bureaucratie? Ja, ja bureaucratie is natuurlijk een groot woord. Want uh, dat hebben we in Nederland hebben we dat toch wel heel erg. Uh, dus Nederland valt natuurlijk in staat met de regelgeving. En ik denk dat we daar ook een keer op om gaan vallen, vandaag of morgen. Want ze zeggen wel, uh, lastenverlichting uh, voor het bedrijfsleven. Nou, het is alleen maar een lastenverzwaring, want je krijgt briefie op briefie. En, uh... Dan sturen ze mensen langs die eigenlijk niet van de hoed en de rand weten, er geen verstand van hebben. Die komen onroerende zaken dingen bekijken en dan denk ik van ja stuur de makelaar, die hebben er verstand van. Nou is het zo dat die gemeentelijke herindeling ook wordt gepromoot als goed voor het bedrijfsleven. He, er komt een wat grotere pool aan bedrijven, professioneler, professionelere organisatie vanuit de gemeente misschien ook wel. Ziet u dat zo voor u ook? Nee, want dan zouden ze eigenlijk natuurlijk proberen het midden- en kleinbedrijf bij elkaar moeten te gaan brengen. Dat, is, heb je, dat, dat, dat doen ze niet op de achtergrond. Ze herindelen meer naar de gemeente toe. Dus ze zeggen van de infrastructuur is allemaal naar elkaar toe. We krijgen kortere lijnen vanuit het gemeentehuis vandaan... om bijvoorbeeld belastingen te sturen... die allemaal gelijk getrokken worden in de hele regio. Daar zijn ook mensen ook niet allemaal echt blij mee. En kunt u eens een concreet voorbeeld geven... waarom u nou niet zo enthousiast wordt van deze gemeentelijke herindeling? Ja, bij ons ging het eigenlijk meer... omdat we dus een aantal bedrijven op één terrein hebben. En dat ze dan de ene keer zeggen van joh, we komen... Uh, de zaakbelasting heffen over dingen waar twintig jaar niet over gepraat is... wat er al op zich staat. En dan zeggen ze, ja, sturen ze een brief, sturen ze iemand langs. En dan gaan ze uitrekenen wat je moet betalen over, noem maar, een benzinesstation... wat op hetzelfde terrein zit, uh, waar je eigenlijk al zaakbelasting over betaalt. Dus heb ik een discussie aangegaan van, jouw ja, belasting over belasting is een beetje flauwkul. Het zijn eigenlijk nieuwe regels die de nieuwe gemeente stelt. Ja, ja, ik, ik denk dat ze een, een la opengetrokken hebben... Was ze in de Tweede Kamer ook wel eens doen, dat je zegt van, nou... We hebben wat nieuws, dus laten we het maar bij de jongens in de haren gaan smeren, want daar kennen we er wat mee. Nou, bent u niet de enige ondernemer in Rijnwoude. Heeft u het hier wel eens over met, met collega-ondernemers? Ja, we hebben onderlaas nog een vergadering gehad in de Egeland Tieren. Daar uh, zat ook een aantal ondernemers, waaronder ook de Kamer Verkoophandel uit de regio en dergelijke. En hebben een hele hoop dingen geopperd. Maar ja, helaas, daar nog niks van teruggezien. En uh, u heeft een aantal klachten eigenlijk. U vindt dat een aantal dingen niet goed lopen. Hoorde u datzelfde ook van uw, van uw collega's, van uw concurrenten-collega's? Ja, nou ja weet je, ze zijn allemaal een beetje hetzelfde als wat ik ben, denk ik. En alleen uh, ik uit mijn eigen wat makkelijker. En dan zeg ik het ook. Ook tegen de heren en de dames die erbij zitten van de gemeenteraad. Ja, en de rest niet. Dus staan vragen ze me meestal wel. Heeft u nou het idee dat er wordt geluisterd door die heren en dames van de gemeenteraad? Nou, ze schrijven er een hele open op. Maar wat ik net al zei, ze doen er niks mee. Gaat ook weer in die la? Ja, het gaat weer in een stoffig uh, grijs hoekje. En als je er helemaal in zit, kom je er niet meer uit. Dus u uh, zou zeggen, leven Rijnwouden, niks bij Alfa aan de Rijn? Nee, laten we lekker zelfstandig blijven. Dat, uh, gaat niet gebeuren, hè? Nee, gaat niet gebeuren, helaas. Dank u wel. Alsjeblieft. En dat zei het Mok vanuit Rijnwouden. Zometeen ribbelstroken op Vlaamse fietspaden zorgen voor politiek gekrakeel. Maar we gaan nu eerst over de Vierdaagse praten. De KRO verdiept zich ook dit jaar in het gevoel van de Vierdaagse. Collega's Hella van der Wijst en Fons de Poel zijn er elke dag bij. En vandaag is het alweer dag twee van die Nijma Nijmeegse Vierdaagse. Goedemorgen, Fons. Hoi, goedemorgen, Wouter. Zelfs eh, ook nog een beetje gewandeld gisteren? Ja, nou ja, je moet je voorstellen, ik, ik ga wel het hele parcours over zo ongeveer... en verder zit ik de hele dag te monteren. Dat, uh, dat begrijp je. Ja, dus eh, geen 40, Wat zijn het, 40, 50 kilometers... Uh, nou, die mensen die lopen 30, 40 of 50 kilometer afhankelijk van uh, leeftijd en zo. Ja, dit jaar 4600 aanmeldingen, dat ja, is, is toch... 46.000. Sorry, 46.000. Ik wil zeggen, want ik wilde erachteraan zeggen dat het zo'n groot succes is. Maar vervolgens dacht ik, dat valt dan wel mee met die 4600, Maar het zijn er 46.000. Dat, dat blijft maar doorgaan, jaar in jaar uit. Ja, ja, er zijn er overigens 3.000 niet verschenen uh, gisteren, 3.500. Die dachten, geef mij Porsche maar een fikkie, want het is te warm. En er waren ook iets van 900 uitvallers, want het was ook uh, warm. Ja, ja... Maar die komen op de eerste toe... dag niet op, uh, nee, Draven? Ja, natuurlijk. die, natuurlijk. Die, die, die, die, dat zijn optimisten die een weddenschap afsluiten. En dan worden ze wakker s morgens vroeg om 4 uur en dan denken ze, nou... Uh geef mijn portie, maar <lacht> ik ga er niet aan beginnen. Maar er zijn ook mensen die afgewezen zijn, omdat, uh, omdat er te veel aanmeldingen waren. Ja, dat is wel eens een tragische. Natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen uitgeloten, geloof ik al. 5000 mensen zijn uitgeloten. Dus voor die mensen is het een drama. Iedereen wil heel graag meedoen. Ja, het is, het is een, een wonderlijk evenement wat dat betreft. Het heeft een, een magnetische werking op, uh, op veel meer. Ik denk, als ze, als ze hier de zaak los zouden laten... en dat willen ze misschien een beetje doen als het 100 jaar bestaat over drie jaar... Ja, dan kom je zo aan 50.000, 60.000 mandelaars. Het is, het, is, het is ongekend. Verschilt het nu nog veel ten opzichte van 10, 20, 30 jaar geleden, die hele ja, sfeer? Ja, dat, dat is gigantisch. Die ik ik vandaag is het begonnen met 300 deelnemers van een militaire mars. Ik moet er ook bij zeggen dat de deelnemers toen... Als het al, die liepen 55 kilometer en die moesten na aankomst ook nog hoogspringen, verspringen, hardlopen, ...en weet ik veel, om hun conditie te bewijzen. Het is heel lang een overzichtelijk evenement geweest met een paar duizend lopers, Maar in de jaren zeventig vooral is het heel groot geworden. En dat was, denk ik, omdat de Nijmeegse ondernemers de potentie van Holland Gewandel ontdekten. En die blijkt ook vandaag wel. Ik geloof dat hier de horeca in een week tijd... Een extra omzet draait van 42 miljoen euro. Dus dan komen we op stad en regio uh, in totaal 2 miljoen mensen af. Dat zijn natuurlijk mensen die helemaal niks met dat wandelen hebben voor een deel... ...maar dat feest willen meemaken. Maar die zien die wandelaars en denken, hé, hey, dat ga ik volgend jaar ook doen. En zo is die vredaars volgens mij uitgegroeid tot dat mega-evenement. En ja, we hebben... Rare, rare temperaturen. Ja. Die Elfstedentocht... die maken we maar eens in de paar, in de paar jaar mee. in de tien, vijftien jaar mee. En dit is elk, elk jaar toch een uh, verzekerd... het gevoel, zou ik maar zeggen. Tot slot, kort nog even. Wat gaan jullie... vanavond uh, in de uitzending doen? Heel veel. Uh, Erik Hulsebos die uh, beweegt zich in een van een wandelaar die niets ziet. En die wordt ook geblinddoekt over het parcours... gevoerd, uh, Erik, om eens te ervaren hoe dat is... als visueel gehandicapt om mee te lopen... Uh, we hebben natuurlijk het verslag van Hella met haar hosspiks. Nou ja, eindeloos veel reportages om verslag te doen van de gebeurtenissen hier. Oké, okay. okay, Fons. Dankjewel en tot morgen. Een verslag van het gevoel van de Vierdaagse is vanavond te zien... op Nederland 1 om vijf en half acht.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 C'est vivre la vie, glisser sans retenir. En de ne zijn maar woorden, de belangrijkste zijn niet de belangrijkste. We zetten onze eigen zin op, die verandert des gens. Con, con, con, à ce que je con Weet je wat? Weet je wat? Weet je je waarom raadt hij dit? Waarom deed hij het? Moet hij het? Moet hij het? de hij het? Moet hij het? Zien we de maar ongeveer? Wilt de tanda's Le long de la route van Zaas was dat na enkele dodelijke ongelukken zijn de levensgevaarlijke capriolen van wielrenners in Nederland volop in het nieuws. In Vlaanderen dachten ze daarvoor de oplossing te hebben: ribbelstroken op het fietspad waardoor wielrenners in de remmen knijpen. Maar in het wielergekke Vlaanderen blijken die ribbels een politiek heet hangijzer. Correspondent Martijn Schut, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat moeten die ribbelstroken doen? Nou, die ribbelstroken moeten er eigenlijk voor zorgen dat de hele grote wielenpelotons met amateurrenners uh, niet uh, met een noodgang over de fietspaden van Vlaanderen rijden. Maar dat is zo'n heel fietspad vol met ribbels, of? Ja, dat is niet een heel fietspad vol. Dat zijn bepaalde uitgekozen plekken waar ze dat op doen. Over bijvoorbeeld uh, 10 meter. En dan zijn die ribbels, zeker als ze net zijn aangelegd, echt behoorlijk hoog. Uh, 10 centimeter bijvoorbeeld. Uh, en ja, als je daar natuurlijk met je fiets overheen gaat, dan merk je dat wel als je te snel gaat. Hoe groot is het probleem in België met uh, die te hard rijdende wielrenners? Nou, behoorlijk eigenlijk. Er zijn regelmatig incidenten met wielrenners. die in grote groepen mensen omverrijden. Er zijn ook al dodelijke ongelukken bij gebeurd. En ja, mensen maken zich er toch zorgen over. Ze willen gewoon rustig kunnen wandelen langs het water. waar heel veel wielrenners graag fietsen. En dan botsen die twee letterlijk wel eens op elkaar. de fietsers en de wandelaars. Ja, in Nederland gaat het er hard aan toe. Er wordt ook heel veel geschreeuwd. Uh, wielrenners die schreeuwen van uit de weg, uit de weg. Is dat in België ook zo? Of zijn ze dan toch nog wel iets beleefder? Nou, ik denk dat dat schreeuwen eigenlijk ook een vorm van waarschuwing is. Hè? Als jij met uh, bijna 40 kilometer per uur wat regelmatig gebeurt... met die grote groepen wielrenners aan komt rijden... en je zou niet schreeuwen, dan hebben de mensen die wandelen daar... geen kans meer om uit de weg te gaan. Ik geloof dat niet schreeuwen... dat die mensen dat zo ervaren. Die vinden het vooral heel agressief en vervelend. Ja, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, voor de wielrenners is het, uh, is het ook een stuk eigenbelang natuurlijk. Zij kiezen ervoor om de mensen zo snel mogelijk te informeren dat ze eraan komen. En dan kan dat inderdaad wel agressief of misschien uh, gevaarlijk. Overkomen. Jij hebt zelf ook een uh, racefiets, begrijp ik. Uh, ben jij ook uh, zo'n schreeuwende fietser die die ribbelstroken nu uh, verplicht uh, op zal moeten? Uh, ik roep ook als ik uh, mensen tegenkom onderweg uh, die, uh, die op de weg wandelen, bijvoorbeeld op het midden van de weg. Uh, dan probeer ik ze te waarschuwen. En ik rij ook zelf op een stuk hier in Vlaanderen waar al ribbelstroken liggen. En wat je merkt, zeker als ze iets zijn afgesleten, is dat je, als je daar met 30, 35 kilometer uur overheen gaat... en je gaat op de trappers staan, dat je er eigenlijk nauwelijks last van hebt. In een grote groep kan het misschien wat lastiger zijn als mensen dan in de remmen knijpen vooraan. Maar uh, eigenlijk gaat het uh, behoorlijk vlotjes... Ja, en dan nu de politiek die zich er zelfs mee, bemoe mee bemoeit, zeg ik dan. Of is dat ja, ook nee, heel logisch nee. in België? Dat de politiek eh, natuurlijk heel erg eh, nauw eh, wil aansluiten bij hun eh, wielenrijdende eh, kiezers. En eh, ja, ze maken ze er zorgen over. Chris Peters, de Vlaams minister-president, was afgelopen zondag in de Tour de France en riep al dat hij bezorgd telefoontjes had gekregen in e-mails. En dus zei hij, we moeten er eens goed naar kijken. En gisteren is de bevoegde minister van Vlaanderen daar naartoe gegaan en heeft het persoonlijk uitgetest de ribbels. Martijn Schut vanuit Brussel, dankjewel. Straks na tien gaan we verder en dan hebben we een gast, oud-staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten. Ze blikt terug op haar periode als staatssecretaris in het kabinet Rutte. En dat is het verhaal van een buitenstaander in Den Haag. Zometeen bij de KRO. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het gespeculeer over dopinggebruik in deze toer moet ophouden. Ja, ik vind het wel gezuur. Het, het wordt gezuur. Doping is...